Het klaar, om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar en pa die het paardje, Jord en paardjes, zegt dat u het verkeert. Maar mama zegt dat er man en oude zij zo ze slijmer is En dan roept zij uit, dan kind, de zee, ze is hier zo fris Ze plaatst de dild, bevrijd is weer haar vijf, op, oh, come on, Maar potlo roept ze geel, de zee zit ze in mijn open naar de zon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 En heb je daar ook een speciale opleiding voor gevolgd? Ben jij in Zandvoort naar school gegaan bijvoorbeeld? En heb je, wat heb je daarna dan gedaan? Nee, ik heb dus op school D gezeten. Dat is nu de mooie kelder waar de grote woonhuizen neergezet zijn. De neergezet zijn. En daarna ben ik dus naar Amsterdam gegaan. Naar de elektrotechnische school ETS. Die heb ik daar doorlopen.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 Wacht al, ja. de to die kookt altijd. En als je nou net van thuis kwam en je moest wat, wat wegbrengen naar hun. Dan moest je, of je wilde of niet, moest je voor de tweede keer gaan eten. Want anders was dan de toe teleurgesteld. We gaan ja. even naar een muziekje luisteren, ja. Tom. Ik heb een zwak, dames heren, voor het foto.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 Terwijl uw hand om haar middeltje vleit, hoe komt me die vent aan zo'n aardige meid? Dat wordt een leuke foto. Pardon mevrouw, mag ik het wagen, uw aandacht te vragen. Ik zal u heus niet lang klagen, het is zo. Mag ik van u een foto, is maar een kleine vraag. Zo'n eerbiedswaardig kapsel, zie ik al, deed zo graag. Doet mij aan mensen denken, zonder veel valse schijn. U weet misschien zelf niet hoe keurig dat staat, dat weefsel van goud met een zilveren draad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 Zodoende is het dus eigenlijk gekomen dat ik daar ook in terecht gekomen ben. Want het was dus de Koninklijke Nederlandse reddingmaatschappij waar hij dus bij was. En de Zandvoortse reddingsbrigade. Alles wat maar hè, zoals de water en dinges was. Daar was hij voor te vinden. En uiteindelijk ja, ben ik dan in zijn voetsporen verder gegaan. En na de oorlog kwamen natuurlijk de Zandvoorters weer terug... En die gingen dus trouwen. En ja, zo ben ik van het een naar het andere. Eigenlijk in het hoog tempo ben ik dus van, ja, fotograafje, fotograaf geworden. Huwelijks. En, en uh, huwelijksfotograaf. En we deden natuurlijk zelf alles afwerken in een eigen donkere kamer. En dat is zo dus voortgegaan. En uh, ja, dan breidt de zaak zich uit. En dan uh, komen er verschillende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 Maar in die periode moest dus het papier lichtgevoelig licht gevoelig gemaakt. En toen had je nog vier soorten papier voor hele slechte foto's en voor hele overbelichte foto's. kon je dat nog allemaal, allemaal goed maken. En dan werd het negatief werd er dus op, op het negatief gelegd. Het werd weer een bepaalde tijd belicht. Ja, en dan ging je naar de ontwikkelaar.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 Heel in een staat die vindt het gek, weet je hoor, dat maakt allemaal niks uit. En zo kon ik heel snel goede klassefoto's maken. Dankzij die flappende oren. Da dankzij Dombo. Ja. We hebben het gehad over jouw werk in de Donkere Kamer. Dat je naar buiten ging om trouwreportages te maken. Maar jij bent ook officieel politiefotograaf geweest. Was dat een gemeenteaanstelling? Ja.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 en de klink zonder meer. En uh, die mooie special over fotografie bakels die een ja. ja. keer uh, voor me heb liggen. Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk uh, klinken om van te smullen. Ja, ja je zus Nana, uh, Suzanne heet ze ja. eigenlijk, uh, Nana, die... Uh, ja, die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 Populaire d'un assassin, que le fils de mon voisin, ce gibier d'impotence patence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber.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 Nou eerlijk gezegd niet zo gauw Maar dat hoeft ook heb niet Heb ik niet meer nagedacht Nee om, nou dat om, hoeft om ook dat, niet Om dat na te kijken Nee dat hoeft ook niet Maar dan heb je heel lang gehockeyd Ik heb heel lang gehockeyd ja Totdat ik dus uh, mijn benen gebroken heb met hockeyen Toen ben ik er dus uitgeschreven. Vielen dus drie mensen over elkaar heen Hoewel ik me lekkers aan had uh, brak, uh, brak ik toch mijn, mijn kuit en mijn scheenbeen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 Want voor de oorlog had je het stratencircuit. Want daar heb ik nog een, stul, een stukje film van mijn vader uh, van. Hè, over de Van over en Over de Van Lennepweg, zo ja. Dat kan ik me ook nog herinneren. En dus daarna uh, is dus het huidige circuit gewacht. Het huidige circuit begonnen, ja. Heb je nog meer films van Zandvoort gemaakt? Ik dacht ook iets van de watertoren of dat niet? Uh, een goed idee van je om even over de watertoren te praten, ja...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 Ja, mijn geheugen zit daar. Het geheugen zit daar. Helemaal goed. Dan gaan we even naar een muziekje luisteren, Ton. Als wij op tafel komen, van Leemhuizen en ik. We gaan samen op de volgende. wat een wol en wat een kik. We gaan samen op de En wat een kik, we gaan samen op de foto van je 1, 2, 3, 3 4. En dat was het nummer van Samson en Gert, Samen op de Foto. Heel toepasselijk voor het onderwerp waar we vandaag over het gaan hebben.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 En die moesten we achter op de fiets daar naartoe vervoerd worden. Een gigantische klus. Niet waar Tom? Ja Pieter. En dan plaatsen draaien. Ook dat. Allemaal meesjouwen. En als iedereen naar huis ging aan het eind van het feest. Dan stond je daar met die boksen. En dan moest je naar huis toe. Je hebt helemaal gelijk ja. En je had geen hulp? Nee want ze hadden haar om te gaan feesten. Ja. En ze vergaten mij te helpen. En dan stond je daar.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 Nou, Cor, die praat rustig vol. Want wat heeft Tom Bakens ons allemaal weer verteld? Veel verteld over zijn geschiedenis. De fotografie. Uh, dingen waar hij ook niet over wil praten. Zoals politiefotograaf. Denk erom. Dat uh, vreet er soms in. En je komt situaties tegen bij de spoorbaan die je toch moet fotograferen. En waar je niet erg blij mee wordt. Maar aan de andere kant, de huwelijksfotografie geeft ook weer een hoop plezier... En hoeveel huwelijksreportage zou Tom niet gemaakt hebben? 500? Of zijn het er meer, Tom? nou wow. Meer? 500 wordt wel, ja. Nou, zeker. Met de baby's. Ankie, jij enorm bedankt. Uh, het was uh, zeer interessant. We gaan nu luisteren in het volgende uur naar Mario uit Zandvoort. En het programma Zandvoort uit Zandvoort.